Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft voor de zoveelste keer sorry gezegd... voor het gedoe met de kinderopvangtoeslagen. Hij werd vanmiddag verhoord over de affaire. Het nog een keer uitspreken van die excuses aan alle slachtoffers van deze zaak... zowel persoonlijk als namens het kabinet wil ik hier heel graag doen. En ik eh, nou, eh, vind ik belangrijk eh, en ik merkte buiten... mag ik dat ook nog tot slot tegen u zeggen... Dat, Mensen het enorm op prijs stellen die ik daar sprak dat dit zo gaat. En, en dat er zoveel aandacht voor is en dat het zo zorgvuldig uh, gebeurt. Een commissie onderzoekt hoe het bij de Belastingdienst zo mis kon gaan. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude. Ze moesten alles terugbetalen en veel van hen kregen daardoor grote geldproblemen. Rutte zegt dat hij daar ook pas jaren later voor het eerst over hoorde. Agenten in Den Bos hebben ontdekt dat tientallen mensen daar illegaal in huizen woonden. Ze controleerden de boel nadat ze klachten over geluidsoverlast hadden gekregen. De arbeidsmigranten woonden er flink beroerd. Zo sliepen mensen op matrasjes die op pallets lagen. De eigenaar van het pand krijgt een boete. Hou je aan de coronamaatregelen. Die oproep doet de premier van Curaçao aan inwoners... omdat het aantal coronabesmettingen daar snel blijft oplopen. De premier waarschuwt dat het buitenland meekijkt en dat ze kunnen besluiten om het eiland op code oranje te zetten als het zo doorgaat. En burgemeesters in de Achterhoek willen dat het kabinet opschiet met het verbieden van 3MMC. Dat is de druk die ook wel bekend staat als poes. Het loopt inmiddels echt de spuiggaten uit, zegt de burgemeester van Aalten. Nou, de Politie vindt een enkele keer als jongeren gewoon bewusteloos op straat of in een park liggen. Het zijn kinderen van 14, 15, 16 jaar. Uh, het zijn drugs waar ook nog heel weinig van bekend is. Dus het is uh, eigenlijk ook gif wat je neemt. Zeven burgemeesters willen daarom zo snel mogelijk een verbod. Want het spul is nu nog heel makkelijk te krijgen. Het kabinet hoopt dat een verbod begin volgend jaar geregeld is. En het weer nog. Vanavond en vannacht kan het op sommige plekken afkoelen tot net iets boven het vriespunt. Morgen overdag vooral in het noorden soms een spatje regen. In het zuiden schijnt de zon geregeld. Het wordt niet warmer dan 9 graden.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 In ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Girl. I hear her heart beating, loud as thunder, so the stars crashing I'm a mess without my little channel girl. Wake up and I've been tragic like I'm more than Brando When I look at my child I could pretend nothing really meant too much When I look at my child girl van die heilig dat je niet de hele plaat hoort voor 6 uur. Nou, dan lossen we dat wel even anders op. Ik heb nog wel 26 minuten, want dan moet ik ergens een nieuwsflits ertussen tussendoor doen. David Bowie, in het live gedeelte van Zandvoort, rijdt door straks om 7 uur... al een uh, alternatieve vermen. <laughs> ja, iets eerder dan gebruikelijk, maar dat is omdat het uh, lijstje te lang is. Maar goed, we hebben nog even wat vrolijke muziek. Tussen 6 en 7 met Chic en My Forbidden Lover. Ik denk aan die andere kant van de radio. Dat was toch ooit een uh, nummer van Robert Palmer? Ja, dat was het ook. Maar hij had het wel uh, gestolen hoor, eerlijk gezegd. Uh, dit was het origineel. The System and You Are In My System. En als uh, je thuis kinderen hebt en die vragen nu aan je van... Goh, wat klinkt dat hip. Ja, dat was uh, gemeengoed in de jaren tachtig. Tijden dat uh, ik samen met nog twee andere cornuiten van school... een een of andere drive in discotheek hebben gehad. En veelvuldig hebben we dit wel eens op de draaitafels uh, laten liggen. Ja, want toen hadden we nog vinyl. <laughs> dus we kunnen zo'n haast niet voor te stellen. En ik uh, heb dan nog weer even vrij oefenen... hoe ik uh, ook alweer met jingles om moest uh, gaan tussen 6 en zeven. Ga niet helemaal uh, zoals het zou moeten zijn. Uh, daarvoor worden je trouwens Chic en My Forbidden Lover... Moet wel even die tijd in de gaten houden, want het, uh, dat nieuwsplitsje moet er natuurlijk wel om half zeven gewoon tussendoor uh, gedaan worden. Over uh, dansbare muziek uh, gesproken. We denken aan uh, hele suffe dingen van Herb Albert. Totdat hij op een gegeven moment Jimmy Jam en Terry Lewis tegen het lijf liep. Die zeiden dat kan veel frisser. En toen hebben ze ook nog Janet Jackson erbij gehaald. Ja, en toen was het uh, raken. Zo was het. En toen, en toen, en toen. Het nummer dat heet Diamonds. En je hoort inderdaad de stem van Janet Jackson erop. Bodyguards, two chauffeurs, just be your man, don't be your slave. Even though rich things, why she quit? Get with a When I see one, I inderdaad, ooit nog eens een beetje gejat, half gejat. Van Janet Jackson's. Wat heb je Done voor me lately? We bedachten deze gasten dat ook nog eens een keer een soort uh, ja, persiflage erop te bedenken. What have I done for you lately van King MC? En daarvoor Herb Alberts met Janet Jackson, inderdaad. En Diamonds. Nou, het is, uh, gaat lekker zo. We hebben nog zo'n minuut of drie nog te gaan naar het uh, nieuwsblok, zeg maar. En dan uh, mag ik even eventjes, uh, weer een half uurtje doorgaan tussen zes en zeven met de draai door. Ook een uh, hamperstamper, maar dan ergens aan het begin van de jaren negentig. Felix en Don't You Want Me. Don't You Want Me, don't You Want Me, don't You Want Me. Regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte heeft nogmaals excuses gemaakt aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. Op de laatste dag van de openbare verhoren zei hij dat hij zich schaamt dat in de tien jaar dat hij premier is geweest het probleem niet is opgelost. Er zijn capaciteitsproblemen bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen krijgen daarom niet om de twee jaar, maar om de drie jaar een uitnodiging voor een screening. De maatregel is tijdelijk. Intussen worden er nieuwe laboranten opgeleid. En premier Ruggenaad van Curaçao doet een dringend beroep op de bevolking om de coronamaatregelen na te leven. Sinds vorige week gelden op het eiland verscherpte maatregelen. Toch blijft het aantal besmettingen op Curaçao toenemen. En het weer nog regen in het midden van het land, vannacht temperaturen rond het vriespunt. Hij is van oorsprong een jazzmuzikant. Dat getuige, de staat van dienst wat hij die allemaal heeft afgeleverd, deze Herbie Hancock. En ineens bedachten een aantal lieden om draaitafels ook als muziekinstrument te gaan gebruiken. Het zogenaamde scratchen. En toen was dit ook in één keer geboren, dit geluid. Het nummer dat bracht hij aan het begin van de jaren tachtig zo'n beetje uit. Herbie Hancock met Rocket en het is, nou, toch alweer tien over half zeven geworden. En dan kom ik bij ook weer zo'n fijne dance plaat. Ik zag hem net al voorbijkomen in het non-stop systeem. Ik denk, dan draai ik hem ook zelf maar. Crystal and Passion from a Woman. Get off the floor And act like a man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 Ook een beetje uit de lang vervlogen tijden eerlijk gezegd. Lime met Your My Magicians. Je kent ze ook van Your Love en Baby we're Gonna Love Tonight. Dat waren grote hits uh, van dat duo. Kan het deze duo wel te verstaan? Daarvoor Darude met Sandstorm. Nou, het is uh, meteen ook weer het einde van dit uh, vrolijke uurtje tussen 6 en 7. En straks... Al een alternatieve fm, ja mensen, dat, uh, dat krijg je als je de hele grote ambitieuze playlists uh, gaat maken. Ja, dan moet je ineens een uur extra uh, erbij gaan arresteren. Dat overkomt mij soms nog wel eens. En uh, vanavond is dat uh, weer eens zover. Want ik heb ook vier telefonische gesprekken die ik dan nog moet voeren. Ja, en als je dan ook nog uh, zo'n twintig uh, nummers wil draaien, dan moet je wel op gaan uh, schieten. We hebben er nog één. En die hoort meer thuis in het uh, programma van alternative alternatieve fm. Ben je weer normaal. De Cosmo Carnival. Vult het op tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna dus 3 uur alternatieve vijf. Maar dat heet overigens The Kingmaker. Kingmaker.